Dag luisteraar. Poëzie is als de sneeuw die deze dagen over ons is neergedaald. Hij maakt ons blij, brengt ons dichter bij elkaar, haalt het kinderlijke in ons naar boven en verdwijnt dan weer. Hier is het gedicht dat ik een week geleden schreef. Ochtend schuif het gordijn open, verdoofd door slaap en ontwaak, wit. Ik loop weg, laat de uitgewiste vormen, het licht dat de dingen van zichzelf ontdoet, achter en dompel mij in bezig zijn. Enkele uren later kijk ik weer uit het raam, harde randen, grauwe huiden, de rauwe rug van het bestaan, nog even bestreken door herinnering, het wit dat niet lang blijft, blijft, blijft. Dit was weer mijn poëziecolumn Herman Koenen. Tot de volgende keer.